In Londen is de Russische multimiljonair Vladimir Antonov gearresteerd. Hij is de belangrijkste geldschieter van de Nederlandse zakenman Victor Muller... die begin vorig jaar de Zweedse autofabrikant Saab overnam. Litouwen had een Europese arrestatiebevel tegen de Rus uitgevaardigd. Er wordt onder meer verdacht van verduistering en het witwassen van geld. Tot voor kort was Antonov mede-eigenaar van de Litouwse Snorrasbank. Die werd vorige week genationaliseerd vanwege een tekort van honderden miljoenen euro's.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 Dit is een programma met vragen en antwoorden. En het zijn jouw vragen, maar ook jouw antwoorden. Dus zit je te luisteren en denk je van... hé, hey, daar weet ik alles van. Of hé, hey, daar wil ik iets over vragen. Dan kan dat. 0800 1121 is het telefoonnummer. Mailen kan via nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl Twitteren kan naar apenstaatje Nachtzuster. En je kunt ook altijd even komen kijken op de chat. En die vind je via www.nachtzuster.net. Vragen die nog openstaan zijn, en eens even kijken... het Nederlands elftal speelt met een Nederlands vlaggetje... en een vlaggetje van de tegenstander op het shirt. Is Nederland echt het enige land dat dat doet? En waarom doet Nederland dat? Wie heeft dat bedacht? Was een vraag. Waarom wordt er geen accijns geheft, geheven? Ge, ge, waarom is er geen accijns van toepassing op kerosine? Of in ieder geval meer accijns? want kerosine... Um, ja, dat, uh, dat uh, uh, uh, levert veel vervuiling op. En uh, vliegtuigen die leggen natuurlijk meer kilometers af dan de auto's. Dus waarom niet kerosine zwaar belasten? Dat was een vraag. En ook zo'n vraag over belasting. Waarom geen belasting op snoep of bijvoorbeeld op snackbar voedsel? Weet je hoe het zit? Bel naar 0800-1121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 DNA en Suzanne Vega, mag ik zeggen. En uh, het liedje heet Tom's Diner. En ik moest eraan denken, naar aanleiding van de vraag... over uh, het, uh, het vette voedsel waar eigenlijk ook belasting op geheven zou moeten worden. Uh, ja, dan uh, krijg je inderdaad dat de snackbars uh, wat duurder worden... omdat er belasting uh, bij komt. Ja, dat zou op zich logisch zijn. Ja, want als je voor roken meer belasting betaalt... En als je voor drank meer belasting betaalt... waarom dan niet voor, voor vet eten en uh, snoep en uh, zoetigheid en dat soort dingen? 0800-1121, als je daar iets, uh, iets zinnigs over kunt zeggen. En dat is natuurlijk ook nog steeds het nummer... dat je kunt bellen als je zelf rondloopt met een vraag. Want daar is dit het programma naar. Vragen en antwoorden. Johan, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, ja. Ik heb, een, ik heb een vraag over het rijtijdenbesluit. Ik ben chauffeur. Ja. En een van de regels is dat je na 4,5 uur rijden ja. moet je 45 minuten rust maken. Ja. Vroeger mocht je dat drie maal een kwartier maken. is ook 45. Ja. Maar nu is de regel... Je mag een kwartier maken... En... ...en een half uur. Dus mag je opsplitsen in een kwartier en een half uur. Maar andersom mag niet. Je mag niet eerst dertig minuten stilstaan en dan weer een stukje rijden... ...en dan nog een keer een kwartier. Dan krijg je een bekeuring. Ja. Dus mijn vraag is, waarom mag je wel eerst een kwartier maken en daarna een half uur... ...maar andersom mag niet, Van je krijgt geheid een bekeuring. Dat is mijn vraag. Ja. Is, waarom mag het dan niet? Ja, uh, <laughs> ja, dat is je vraag. Maar ja. Ja, dat is de vraag. Er hmm. zijn er nogal meer regels waar uh, je als chauffeur helemaal geen kant meer op kunt. Maar ook, ja, dat is een ja. ander verhaal. Maar deze is het als ergste. Je, ja, dit vind ik gewoon. Ja, als je dan iemand vra vraagt. Ja, waarom niet? Ja, dan weten zij het antwoord ook niet. Ja, zo is de wet. Maar, ja, Johan, waarom ga je dan niet gewoon iedere keer 4,5 uur rijden. en dan gewoon 45 minuten rusten? Ja, dat soms dan, uh, dat, dat komt wel dat zo uit. Als je uh, een keer even moet stoppen om, om een uh, plasje te doen, ik noem maar het wat. Nou, dan maak je even een, uh, een uh, je, je, je eet even wat, ik noem maar wat. Dus dan heb je een half uur rust gemaakt. Yeah. Nou, dan mag, je, dan mag je nog weer een, een, stuk, een stukje rijden totdat je die vier en een half uur hebt. Yeah. Dus dan zou je in principe, nou dan denk ik, maak ik nu een kwartier rust yeah. en dan mag ik weer verder. Yeah. Nee, dat mag niet. Van, dan moet je, moet je weer een, een half uur maken van een... Een half uur en een kwartier mag niet, maar een kwartier en een half uur mag wel. Maar dat is natuurlijk wel allemaal bedoeld, zodat jullie je rust pakken en niet eigenwijs zijn en denken van nou, ja, ik draai nee, lekker door. Nee, ik snap wel dat je na 4,5 uur rijden 45 minuten rust moet maken. Daar, ja. uh, daar ben ik op zich ja. niet tegen. Niet, alleen die verdeling. Ja. Een kwartier en een half uur mag wel, en een half uur en een kwartier mag niet. <laughs> Ja, eh, sorry, ja. maar dit, dit is de wet, hoor. Uh, ik, ik verzin het niet, maar... Uh, want je, maar je zou een... denken, van, je gaat even ergens een half uurtje iets eten... en dan ga je later nog even een kwartiertje toetje eten. Dat zou je denken. Johan is weg. Wat wel jammer is. Want ik denk, het is ook de hoogste tijd om weer eens ra uh, uh, raad wat hij rijdt te spelen. En daar leent Johan zich voor, want hij is... en chauffeur... En onderweg, als ik het goed hoorde. Maar hij is even weggevallen. Ik denk dat hij net door een tunnel reed. Ik bel hem even terug. Ja? Johan, Johan, Johan, niet ophangen. Ja, ja daar ben ik weer. Ja, ja. Ik viel even weg. Ja. Af, dus ja. Ja. Hey, ik uh, heb een vraag. Ja. Uh, het gaat over de rijtijdenwet. Ja, je en hebt net de... je hele verhaal gedaan, Johan. Oh, had, had ik u net aan de lijn? Ja. Okay. Ik zou nu net kunnen doen alsof het niet zo was... en je gewoon gewone ijskoud nee, nog een nee, keer hetzelfde nee, verhaal nee, laten nee, ik vertellen. Dacht, ik dacht iemand van de redactie... Maar was, ja, uh, wat denk je nou? Ja. Dat we hier met 26 mensen zitten. Ja. Midden in de nacht. En Johan? Ja? Even belangrijke vraag. Weg is die weer. Dus eigenlijk is de belangrijkste vraag aan Johan... wordt het niet eens tijd voor een nieuwe telefoon? Maar de op één na belangrijkste vraag is natuurlijk wat hij rijdt. Zal ik het risico nemen om het spelletje nog even met hem te gaan spelen? Ik denk het toch wel, want ik ben nu veel te nieuwsgierig. Hm, hm, hm, hm. Nou, de derde keer is scheepsrecht, zal ik ja. maar zeggen. Ja, je belde over een vraag, Johan. Ja? Wat was je vraag? De vraag was, volgens de rijtuigenwet moet je na 4,5 uur rijden... moet je 45 minuten rust maken. Ja. Oké, okay, dat is logisch. Ja. Alleen, vroeger, of dus sinds een jaar of twee geleden... mocht je dat verdelen naar eigen inzicht. Dus mocht je drie keer een kwartier pauze maken... had je ja. ook 45 minuten rust. Ja. Maar sinds een jaar of twee, drie is het zo... dan mag je die 45 minuten al alleen onderverdelen... in eerst een kwartier en dan een half uur. Maar mocht je door omstandigheden... Eerst een half uur stilstaan en daarna een kwartier, dan mag het niet. Dan krijg je een bekeuring. Nou, Dus dat is mijn vraag. Waarom mag een kwartier, eerst een kwartier en een half uur rust wel, maar een half uur rust en daarna een kwartier, mag niet. Okay. Ja, ze, kunnen dat, ja. ze kunnen dat controleren door de digitale pas die wij in de auto hebben. Daar staat exact op wat je rijtijden zijn en je rusttijden. En word je gecontroleerd en zien ze: Oh, meneer, u heeft hier geen goede pauze gemaakt. Hoezo geen goede pauze? Ja, u heeft eerst hier een half uur een pauze gemaakt en daarna een kwartier en dat mag niet. En vraag je waarom, ja, dan blijven zij het antwoord ook schuldig. Maar doen ze dat ook? Word je wel eens gecontroleerd? Ja, we hebben de, de huidige vrachtwagens, zijn allemaal voorzien van een digitale tachograaf. Yeah. Dat wil zeggen, we hebben als zijn een, een pas, een digitale pas. Dus op het moment dat je gaat rijden, moet je die pas in dat uh, apparaat steken. En vanaf dat moment wordt alles geregistreerd. 28 dagen en door uh, de, de controlerende instanties hier in Nederland en in het buitenland. Dus die uh, halen je pas eruit, stoppen hem in een laptop, en dat is een kwestie van een minuutje of 5, 6, 7, en dan kunnen ze precies zien wat je in die 20 dagen gedaan hebt. En of je eventueel te rang hebt gereden of te weinig hebt geprust. Noem maar op. Nou, en dan, uh, dan zeg ik, nou meneer, heb je daar net even te kort gereuzen. Daar net even te lang gereden. Nou, kost je zo een paar duizend euro. Maar goed, dat, uh, dat was de, eigenlijk de vraag. Gaat mij erom, waarom mag je. Ja, nee, nee dat, is, dat is duidelijk, Johan. Ja. Nee, had, ik, had ik nog een vraagje? Ja. Ik wil graag weten wat je rijdt, maar ik wil het graag raden. Waar ik nu ben? Nee, ik wil graag raden wat je ja. in de auto hebt. Nou, raad ra ra maar. Kun je het eten? Nee. Nee, zijn het geen pepernoten? Oh. Nee, geen, geen pepernoten. Nee, oh, nee, nee. Nee, okay. nee. Um, ja, het is uh, nog, nog een poging. Ja. Uh, heb je het nodig in huis? Uh, nou, waarschijnlijk wel, maar het, ja, ik zal hier raden toch niet. Het is luchtvracht en het kan van alles zijn. Ik ben al op weg naar Schiphol. Oh. Het, zijn, het zijn meestal reserveonderdelen. En, uh, het is luchtvracht en ik ben nu bij het Muiderberg, dus ik ben bijna op Schiphol. Ik ga voortaan gewoon vragen, zijn het onderdelen? Ja, ja. volgens mij is alles, alles is er wel ergens onderdeel van, dus dan zit je ja. al heel snel... Uh, ja. Ja. Ja. Dit, uh, ik kom nu uit Zweden, dus het zijn van een paar bekende Zweedse merken, onder andere automerken. En nou ja, dan weet je wel uh, wat de meeste reserveonderdelen zijn. Metalen dingen? Ja, het begint met een V en begint met een S. En dat is uh, Ericsson en al die uh, grote Zweedse bedrijven. Al die rommel. Die hun, al hun, uh, hun reserveonderdelen over de he hele wereld moeten verspreiden. En dat gaat al, zeker naar de verre afstanden, dat is allemaal luchtvaart. Dat gaat daar allemaal met jou mee. Ja. Uh, ja. Ik ben benieuwd of iemand mij daar een, uh, een redelijk antwoord op kan geven. Uh, ja, dat, dat, dat uh, moet lukken, want je hebt de vraag nu drie keer gesteld. Dus dat, dit is volstrekt duidelijk. Ik denk dat er vast wel iemand uh, over uh, gaat bellen. Ik hoop het. Van de, de controlerende instanties kunnen mij daar zelf ook geen antwoord op geven. Ja, ja, ja. ja, ja. Zo is de wet nou eenmaal. Ja, ik zeg dat snap ik. ik zeg, maar 45 minuten is 45 minuten. Ja. Of je nou een, een kwartier en een half uur of een half uur en een kwartier. Ja. Ja? Nee? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ik, ik ben benieuwd. Daarna maar heb je, al, heb je al gerust nu? Ja, ik heb uh, vlakbij Nieuwe gaan aan de Duitse kant van de vreemd. daar heb ik uh, mijn 45 minuten pauze gemaakt. Al oh, meteen 45 minuten voor de zekerheid. Ja, toen, ja. toen in één keer. Hm? Oké. Okay. Dus, nee, uh, is... Nogmaals, uh, ik luister altijd met, met plezier naar je. Dat, uh, wou, dat, wou, dat, wou, dat wou ik nog even kwijt. Nou, dat kwam nog net even door. Dank je wel, Johan. Ja, dank je. Dag.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 ja. Of The Times, van Prince of Tafkap. Of uh, net, ik weet nooit in welke periode hij zich hoe noemde. Dus uh, daar gok ik er altijd een beetje naar. Maar als ik Prince zeg, weet in ieder geval iedereen wie ik bedoel. 0800 -1 -1 -1, als je uh, een vraag wilt stellen of een antwoord wil geven. Hans? Bob? Ja? Ah, hallo Bob. Nou, ik, ik wil eigenlijk een uh, soort, uh, ja, hoe wil je dat zeggen, een, uh, een antwoord geven, niet, niet zozeer, maar een, een uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen, joh. Een, uh, hij heeft het totaal verkeerd. De samenstelling van lucht bestaat namelijk voornamelijk uit stikstof en niet uit stikstof. Oh, jee, hè, wat jammer nou. Ja, dan heb je een leren, hè? Ja, ja, en dan kun je dat natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan. Nou ja, ik uh, zit toevallig te luisteren, nou, niet toevallig hoor, want ik luister op, graag naar uh, oh, ja. jullie programma. Maar het, het, het, het punt is gewoon dat hij beweert dus dat, dat, dat lucht, de lucht dan enzovoort enzovoort. En dan krijg je een heel uh, soort chemisch verhaal, waar de meeste mensen trouwens op de media maken daar een grote fout omheen. Die zeggen chemische stoffen, ja. dat stoffen allemaal chemisch zijn. Dus het is een pleonasme. <laughs> ja, zijn alle stoffen chemisch? Ja, tuurlijk, in feite wel. J jij bestaat zelf uit uh, chemie. Heb je daar niet. Uh, ja, voor mijn idee is, als het helemaal puur natuur is, dat het niet chemisch is. Nou, je is, je, kijk, het is een raar verhaal. Maar de meeste mensen die je dus verbranden in vliegtuigen. daar hou je koolstof over. Ja. En ze is weg, die gaat de lucht in. Ja. En dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Dat de mensen eigenlijk niet bewust zijn wat ze omzetten nee. in de lucht. Nee, dat is wel waar. Ze hebben het altijd over de, de, de, ja, de CO2. En natuurlijk, kijk, als je een hele simpele doel... Als je gas aanzet, dan heb je methaangas CH4. Plus O2 is chemische reactie. Ik heb bij mijn haveleringen voor laten rekenen. Dan krijg je zoveel... Je kan, het, uh, je kan het via de dichtheid kan je het omrekenen tot CO2 en H2O. Maar weet je wat het grootste probleem is met die auto's bijvoorbeeld, eh, waar, waar die meneer nog aan refereerde? Dat is waterdamp. Ja. En waterdamp blijft zich opslaan in de atmosfeer. Ja. Nou, en als je, je hoeft de televisie maar niet op te zetten, of de komt overstroming dus, overstroming dus. Ik zou maar met de fiets gaan rijden hoor, eerlijk gezegd. Het is <laughs> dus niet altijd even haalbaar, maar wel goed advies. Maar... Nou ja, kijk, het gaat er mij om. Ja, het is een onomkeerbaar proces, heb ik het vermoeden. Hmm. Dus ik ben uh, in die zin wel een uh, onheilsprofeet. Maar in feite is het niet meer terug te brengen. Oh. We zijn al te ver gegaan. Oh, dat is wel heel erg onheilsprofeet-tarisch. Ja. De omzettingen zijn zodanig dat, uh, dat het niet, niet meer om te zetten is. Maar voor de duidelijkheid, dat we toch nog eventjes voordat we ten ondergaan precies weten hoe het zit. Nou, de het is niet zuurstof is voor maar... 78,09 Ik heb het op Google nagezocht. <laughs> en zuurstof is 20,94 Daar mogen we blij mee zijn, want als het minder wordt, dan kunnen we minder goed ademhalen. Want die hebben we nodig voor onze omzettingsprocessen. Oké, okay, nou duidelijk. Dus de verbrandingsstof is zuurstof, maar stikstof speelt geen rol. Behalve als je diep water gaat duiken. Maar er zitten mensen die af en toe zeggen lucht is dat enzovoort. Nou, dan kijken we een beetje stekels. <laughs> ja, precies. En dan bel je even. En dat is alleen maar toe te juichen, want dat betekent nou ja, goed, dat het er mooi. Misschien helemaal... leren mensen iets van. hoe je blijft leraar. Ik ga het nooit meer vergeten. Nee, nee, dat hoef jij niet, maar mijn luisteraars mogen het ook wel eens Ja, precies. Bedankt, okay, meester. Hey, hartstikke bedankt. Ja. Hé, hey, succes met je programma. Ah, dat zullen we nodig hebben. Bedankt. Ik, uh, ik heb in ieder geval iets meegegeven dat de omzettingen ja. meer gaan ja. kosten. Niet alleen CO2, maar waterdamp. Ja. Precies, vergeet van En let je. op bewoorden. woorden. Ik, oh, ja. ja, helaas. Het is al te laat. Ik vrees het wel. Misschien ja. is dat een, een vraag naar de, de luisteraars. Gaan wij niet te ver daarin? Nee. Oké, okay, dankjewel, Bob. De weg is niet meer terug. Hey, ik wens nee. jullie allemaal een heel goed programma. Ja, toe. ondanks dat, ja. Oké, okay. dag. Doei. Dag. Hans, goeienacht. Goeienaar. Hallo. Hallo. Ik heb even een uh, reactie op die uh, chauffeur die net belde. Ja. Met zijn kwartiertje en zijn half uurtje. Dat is uh, heel simpelweg. Uh, de, de, de, het rijtijdenbesluit en de rijtijdenwet, die ja. wordt uh, voor ons gemaakt in Brussel. Ja. Ik ben zelf uh, 25 jaar lang internationaal chauffeur geweest. Mm -hmm. En sinds we die, waar die andere chauffeur het ook over had, die pasjes, sinds we die pasjes hebben, ben ik er gelijk mee opgehouden. Want het, oh. het, het, het, het, nou, het is gewoon niet meer te doen. En uh, ik, ik kan die jongen helemaal begrijpen... waarom mag je niet een half uurtje eerst en een kwartiertje later... als je je drie kwartier uh, wil hebben zeg maar, na vier en een half uur rijtijd. Wij zijn inderdaad verplicht om na vier en een half uur rijtijd... moeten wij drie kwartier pauze nemen. Ja. Dat, dat, dat klopt. Maar als ik uh, dan bijvoorbeeld over de weg rijd... en dan heb je die borden boven de weg staan... en dan staat er uh, in de vakantietijd staat er, uh, uh, twee uur rijden, kwartier rust... Ja. He, dat is voor de mensen die op vakantie gaan. Dan ja. kom ik op uh, zes uur rijtijd en drie kwartier rust. En dan denk ik van, waarom mogen chauffeurs dan niet zes uur rijden en drie kwartier rust nemen? Ja, omdat jullie ja. het uh, veel vaker doen. Ja, nee, maar wij zijn het juist gewend om, ja. die, om, die, om, die, om, die, om die lange ritten te rijden. Ik bedoel, ik reed van, uh, van noord finland naar Zuid-Spanje met uh, vrachtenvis, om het zomaar te zeggen. ja. En dan was ik gewoon een week onderweg om daar te komen. En, en, en dan moet je ook alles moet je uitrekenen. Want, want, want als je maar vijf minuten over je tijd heen bent, je, je, je betaalt boetes. Het is werkelijk ongelooflijk. En, en ja, het, is, het, is, het, is, het wordt allemaal beslist in Brussel. Dus hij kan wel zeggen van waarom mag ik niet een verkeertje eerst en een half uurtje later of net omgekeerd... Maar dat wordt gewoon voor ons allemaal beslist. Wij hebben daar zelf helemaal niks over te zeggen. Ja, maar of het nou in Brussel besloten besl wordt... of dat het uh, in Nederland uh, gebeurt, dat maakt allemaal niet uit. Het blijft een rare beslissing. Ja, het blijft een hele rare beslissing. Ik bedoel, wij zijn, de, de, de, wij zijn uh, internationaal chauffeur. Wij weten precies hoe lang we kunnen rijden. We weten dat we niet langer mogen dan 4,5 uur... Ja. Nou, er is niemand die vier en een half uur gaat rijden. Want normaal gesproken, na een uur of drie, dan heb je ook wel zin om een kopje koffie. En dan <lacht> zit je dat ding even aan de kant. En dan ga je even een rustige kopje koffie drinken. Ja. Pak je even een half uurtje of een kwartiertje of wat ik maar. En dan ga je op je gemak ik ga je weer verder. Maar het is, kijk, iedereen weet: uh, verkeersveiligheid staat altijd voorop. Dus ja. je zorgt altijd dat je, dat je toch enigszins wel je goede pauzes maakt. Om toch enigszins uh, hè, dat je toch wel een beetje, beetje ja, helder achter het stuur zit. Om het zo maar te zeggen. En, en, en, maar ja, wat die andere jongen ook zegt, dat klopt ook allemaal wel. Wat hij wat zegt, maar uh, ja, uh, uh, uh, hoe heet het? Je moet op een gegeven moment. Uh, ja, het wordt voor ons gewoon beslist. Wij hebben daar zelf helemaal niks meer over te zeggen. Daarom ben ik er ook mee opgehouden. Maar, het, maar hoezo is het nou niet haalbaar? Je kunt toch gewoon na 4,5 uur rijden eventjes gaan rusten? Ja, Dat is toch. Ja, hoezo maar, is dan... maar nou even wat anders. Wat die andere jongen ook zei. Uh, wij hebben tegenwoordig die digitale tachografen met die pasjes. Ja. Nou, stel je, je, je bent vier uur onderweg. en je komt ergens in een file terecht. Ja. Waar je niks aan kan doen. Er is een ja. ongeluk gebeurd, ik noem maar wat. En, en, en, en die file die duurt, uh, daar sta je 35 minuten in. Dan heb je 4 uur en 35 minuten op je klok staan. Ja. Dus ben je 5 minuten over je tijd heen. Mocht jij een dag later in Frankrijk of Spanje of Italië of waar het maar aangehouden worden. dan zien ze dat je 5 minuten te veel gereden hebt. En dan, dan, gaat, uh, dan begin je gelijk al met, met een boete van 1000 euro. Ja. Dus je moet op een gegeven moment moet je schipperen met al die dingen meer. En, en, en daarom, ja het, is, ja, het wordt voor ons allemaal beslist. Ik bedoel, een vertegenwoordiger, als die tien uur lang achter stuur zit in een auto, daar heeft niemand het over, want die man heeft geen in zijn auto. Maar dat schijnt allemaal te mogen. Ik bedoel, vakantiegangers die, die, die op vrijdagmiddag uh, uh, komen, ze van, uh, komen de mensen van hun werk af. Ze pakken hun kinderen van school af, want die hebben vier weken vakantie. En we gaan naar Frankrijk. En het hele spul stapt in een auto en gaat rustig om mm -hmm. alles uur zitten sturen. Maar dat mag allemaal wel. Ja, maar daar kun je natuurlijk geen beleid op gaan uh, toepassen. Nou, kijk, en dat vind ik dus fout. Oh. Want wij zitten ertussen. Wij moeten ons aan allerlei regels, wetten en, en, en, en, en gekkigheid houden. Ja. En, en, en dat schijnt allemaal maar te mogen. Ja. Ja, en, maar ik en... vind dat dat zo makkelijk is. Zeggen van, ja, ik we mogen niet door het, rood, door het rood rijden, maar je mag wel dat en dat. Ja, dit, dit, dit, het een heeft toch niets met het ander te maken? Nou, het ene heeft wel met het andere te maken, oh. want... Die, want al volk wat, wat als een dolle in die auto's gaat zitten op vrijdagmiddag om naar Zuid-Frankrijk te rijden, dan moeten wij tussendoor. Ja. ja. En, en, en dat is het hele punt. En, en wij hebben een rijtijdenbesluit, een rijtijdenwet. En je probeert je daar daadwerkelijk zoveel mogelijk aan te houden, want de boetes tegenwoordig zijn gewoon niet meer te betalen. Nee. nee. En, en, en het is niet alleen een boete. Kijk, ik bedoel. Uh, uh, de baasen tegenwoordig zijn vrij coolant en die zeggen wel eens van nou ja, goed, dan betaal ik hem wel. Maar jij krijgt de punten op je rijbewijs. Mm. En als jij dusdanig veel boetes op je rijbewijs hebt, ben jij gewoon je, je rijbewijs kwijt. Ja. En dan zegt je baas van ja, sorry, jij hebt geen rijbewijs meer, ik neem een ander. Hm, mm. nee, dus, dat is duidelijk. Ik, ben het, ja. ik, ben het, ik, ik kan het helemaal begrijpen wat die jongen net heeft gezegd van ja, waarom mag ik niet eerst een, een half uur en dan een kwartier? Ja. Maar dat is gewoon omdat je dan gewoon met je rijtijden niet uitkomt. Nee. En, en, en dat is het hele punt. Ja. Nou, dan uh, um, uh, ben ik bang dat het, uh, dat het niet zo vrolijk opgelost wordt als dat hij nog uh, hoopte, onze Johan, denk ik. Nou ja, kijk, ik heb het 25 jaar lang gedaan en, en ja. toen we die pasjes kregen, toen ben, uh, ik, ben, uh, ik was toen in Frankrijk, uh, ik, ik geloof dat we de, die passen toen twee weken hadden en toen was ik gelijk in Frankrijk, was ik aan de beurt, kon ik 1700 euro betalen. Ik heb mijn baas gebeld, ik zeg, deze jongen gaat naar huis en nee, ik, ik hou er gelijk mee op. Ik ben ja. er gelijk mee opgehouden, ik doe nou een heel ander werk, het uh, bevalt me prima, ik ben er gelijk mee opgehouden. Maar wat ben je ik, gaan ik, doen dan? Ik werk nou ergens gewoon in een spuiterij. Oh? Ik ben er gewoon mee op gehouden. Ik ja. ben er gewoon, het, het is gewoon niet meer te doen. Nou, duidelijk. En, en, en, en, en dat is gewoon het hele punt. En... en, en... Uh, kijk, ik bedoel, er moet wetgeving zijn, er moet regelgeving zijn. Daar ben ik met iedereen uh, ben ik het daarover eens. Maar waarom mag een vertegenwoordiger die de hele week uh, zijn eigen... ja, Het nee, is, is duidelijk, want we gaan nu de voor de derde keer hetzelfde gesprek voeren. Dus ik ga, ik ga nee, afronden, zei, maar dankjewel dat je even belde, Hans. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Doei, doei. Doeg. Uh, Kees. Ja, goedemorgen. Hallo, Kees. Hoi. Hoi. Ik heb een vraag. Nou. Ik ben ook chauffeur, maar het gaat niet over uh, dit andere van net. Oh. Ik vraag me af uh, die Belgische regering, als je het nog regering mag noemen, ja. of die mensen nog betaald krijgen voor wat ze uh, niet aan het doen zijn. <laughs> ja, maar wie moet er betaald krijgen dan? Ja, dat, dat weet ik niet, want als ik anderhalf jaar lang mijn werk niet goed doe, dan zegt mijn baas van uh, lieve jongen, ton je jij me lekker op. En die mensen daar, die doen anderhalf jaar hun werk niet goed want er is nog steeds een regering. En ik vraag me af hoe dat zit. Maar bedoel je dan de formateur die het niet lukt om iets te formateren? Formeren? Ja, de, de, form de formateur, de, de mensen die nu de besluiten moeten nemen, de, de, de dimensionaire mensen. Ja, maar die nemen toch evengoed wel gewoon besluiten? Ja, Oké, okay, maar dan horen ze toch wel minder betaald te krijgen. <laughs> ze horen hij minister salaris te krijgen. Nee, dat is onzin. Als jij, stel, als jij, als jij, als jij ja, maar jij bent chauffeur. Ja. En ze bellen jou of jij een rit naar Parijs wil doen. Dat doe ik niet. Dat doe je niet. Dus iemand anders gaat. Dan krijgt hij toch ook niet maar de helft betaald. Nee, maar is ik ben chauffeur. Ja. Maar die, die, die demissionaire, dat zijn geen ministers. Ja, denk, je bent geen minister zolang je geen minister bent, dus je krijgt ook geen minister salaris betaald. Juist. Hmm. Ik vind het een mooie vraag, maar ik ben bang dat het antwoord gewoon is uh, ja. Nou, ik ben er ook een beetje bang ja. voor, maar... <laughs> <laughs> nou, ik neem hem heel even mee. Kijk of er iemand nog belt met iets zinnigs. Ja, Oké, okay. wil je we nog weten wat ik krijg? Ja, maar mag ik raden dan? Ja, als je maar eerst onderdelen zegt. Oh ja. Zijn het misschien uh, onderdelen? Jo, één keer goed. Nou, ongelooflijk. Uh, je bent nu al mijn favoriete deelnemer aan Raad wat hij rijdt. <laughs> nou, ga je vragen bellen. Rij voorzichtig, hè? Ja, jij mag in de kast er allemaal in een cadeautje voor jezelf, hè? Ah, uh, altijd fijn. dankjewel. je wel. Oké. Hoi. Um, even kijken, was dit nou Hans? Nee, dat was niet Hans. Hans? Ja. Hallo. Hallo. Uh, het gaat over die CO2-vraag. Uh, uh, ja. Die is al prima beantwoord. Ik ben zelf uh, uh, scheikundeleraar geweest. Ik ben chemicus. En uh, ik heb het helemaal uitgerekend. Uh, zo zit het. Precies zoals het uh, verteld werd. Ongeveer. Ja. Uh... ja, ongeveer. Ik, ik, ik, mijn waardering voor Timo, ja. die uh, een tijdje geleden geweest is, die één jaar scheik scheikundig gehad heeft. Op... Ja, en dat allemaal nog wist, hè? Fantastisch. Ja, die heeft goed les gehad. Waarschijnlijk. Ja. Ik ook. Of hij is erg intelligent. Uh, hij legt het heel goed uit. Hè. Hij zegt: Die, die, die, die, uh, die, uh, die koolstof van, ja. van, laten we zeggen, benzine. C7H18. Die H wordt vervangen door zuurstof. En dat vond ik zo goed van hem. Want H weegt 1 en O weegt uh, 16. Dus die mevrouw die daarvoor was. Uh, ik heb het uitgerekend, het komt op 1 kilo, komt ongeveer op 3 kilo die CO2. Poeh. Snap je? Nee, maar ik Het is helemaal niet zo moeilijk de... hoor. Oh. Nee, het is niet zo moeilijk hoor. Uh, benzine is C7H18, uh, ongeveer. En uh, de CO2 is uh, die 7 CO... Dus één molecuul benzine wordt 7 moleculen CO2. Het is toch dat? wat, hè? En als die haar dan veel lichter is dan die O, dat deed die jongen heel goed, ziet hij mooi. <laughs> dat vind ik fantastisch, echt waar. Uh, dus ik, ik raad hem aan om, uh, hij zal wel jaar zijn of zo, ik weet het ook niet. Ja, weet ik ook niet. Nee, ik weet ook niet. Ja, nu ben ik er wel nieuwsgierig naar. Ik ook. En uh, ik vond het een plat verhaal. De andere verhalen waren ook juist hoor, van... Uh, van, van maar er vijf... waren twee verschillende verhalen, want de een zei het is zuurstof en de ander zei het ja, is... Ja, ja, het is natuurlijk zuurstof bijkomt, uh, er, komt, er, komt, er komt 12 moleculen zuurstof bij, uh, die komen er gewoon bij, en uh, lucht is 20% zuurstof, zeg maar, uh, dus dat is vijf keer zo zwaar weer. Dus die anderhalve kilo, die genoemd werd, klopt wel op een kilo uh, benzine, hoor. Dat ja, nee, maar niet. er belde net iemand, die zei het is geen zuurstof. Wat zei je? Oh, sorry, Ik heb... wacht, wacht, wacht. Sorry, als we het zijn. Ja, wacht even. Ik ga heel eventjes aan mijn microfoon iets, iets ja. duwen. Wacht even, hou je vast hoor. Ik kan even kraken. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat. Oh, wacht even hoor. Ik ga even naar een andere microfoon. Oké. Okay. Ja, zo. Oké, okay, gooi je. Ja. Weer. ja, het is beter, hè? Ja, het veel beter. klinkt meteen al beter. Nee, want er belde ook iemand die zei: het is geen zuurstof. Alleen dan weet ik niet meer wat het wel was. Want het was te ingewikkeld voor mij, dus oh, ik heb het niet nee, goed die opgeslagen. Het is niet dat er water uitkwam. Waterdamp, dat is natuurlijk ook zo. Oh. Er, komt, er komt een heleboel waterdamp uit, maar dat heeft er niks met te maken. Het gaat om die CO2-uitstoot. En die CO2-uitstoot is veel meer in, in, in gewicht dan de benzine die je gebruikt. Omdat die zuurstof erbij komt. En een naar vorige spreker had het over uh, zoveel lucht en zo. Dus, ja. Dat klopt natuurlijk, omdat er in de lucht maar 20% zuurstof zit. Dus hij heeft maal 5 gedaan, en dan kwam hij die op die, die, die 15 kilo uit. Dat klopt. Per 1 nou. per liter uh, brandstof. Maar die CO2 uh, komt in mijn ogen, zoals ik al zie, drie keer uit. En ik hoop dat die mevrouw daar, daar uh, drie keer in in gewicht. Nou, um, ik... ik... Omdat omdat die die Timo zei, ja. van die waterstof weegt 1. 1. Ja. Oh ja, nee, niet nog een keer die ingewikkelde som, hoor. Nee, nee, heel, heel ja. duidelijk. Die, die waterstof ja, 1 weegt 1 16. en die zuurstof weegt 16. Ja. En die komt al vast. Snap je, die waterstof wordt vervangen door de zuurstof. 1 wordt door 16 vervangen. Nou, dat is heel simpel. Nou, en ik vond het heel goed van, van, van Timo. Ja, Timo heeft een 10, dat is wel duidelijk. Voor mij wel. Ja, nou heel hartelijk okay. dank. Hé, hey, dankjewel hoor. Oké, okay, hey, eh, dag. Hetzelfde. 0800-1121. Die vraag over, die vraag over, het, uh, over de CO2-uitstoot is meer dan beantwoord hoor. Dus daar hoef je niet meer over te bellen. Maar mocht je nog iets anders uh, uh, willen melden of een nieuwe vraag willen stellen, 0800-1121. Uh, Frans, denk ik. Ja, hallo. Hallo. Ik had nog een antwoord op die man met, bezig was over dat vette eten. Ja. In, in principe kan je dat niet vermijden, want je kan moeilijk op iedere snack belasting heffen. Nee, maar je, maar kunt, echt... we, nou, je kunt wel. Gewoon op, als je dan gewoon ergens wil beginnen bij de patatten, kroketten en de frikandellen, daar zou je belasting op kunnen heffen. Ja, oké. Okay. Maar ik woon niet toevallig bij die grens. Hè. Ik kan met de steen die grens opgooien. Ja. Ik woon een setup. Ja, dat... Als je dan nou, uh, ze zijn altijd bezig om bijvoorbeeld de verzekeringshaving op mensen wat roken te verhogen. Ja. Als we nou de verzekeringshaving op mensen wat bijvoorbeeld 20 of 25 procent te veel we wegen ook zou waven... Ja. dan zou dat misschien een makkelijker oplossing zijn. Ja, maar dan kun je ook in plaats van uh, accijns op sigaretten gewoon uh, um, uh, de, verze de verzekering verhogen van mensen met longkanker. Nee, wat mensen, wat in principe wordt er wel een verzekering gegeven op mensen wat roken. Ja ja, ja, ja. Ieder pakje sigaretten betaal je meer als 80% die belasting op. Soms. Nou, maar ik denk dat we daar gewoon ook wel naartoe gaan, hoor. Dat je gewoon voordat je in een verzekering komt, dan doe je een medische keuring en alles wat er dan al niet goed uh, aan je is, dat uh, dat betekent meer premie betalen. Nee, ik denk dat we daar inderdaad op naartoe gaan. Ja. Maar ik denk dat mensen wat overgewicht hebben... langzaam ook moeten gaan denken. Want cholesterol is bijvoorbeeld... de grootste dader van hart- en, en vaatklachten. Ja. Dat klopt toch ook niet? Nee, maar het is wel zo dat mensen met overgewicht... vaak al heel erg proberen om af te vallen. En dan lukt het niet. En dan gaat ook nog eens een keer je verzekering omhoog. Nou, het is misschien een extra stimulans. We zeggen, dan kunnen we beter dat doen. Ja. Dat, Kijk, ik kan hier op de grens ook ja, ik, ik, kan, ik kan, met stenen grenzen overgooien. Ja. Zo zou de snacks bijvoorbeeld in Duitsland kopen. Ja. Dat zou bijvoorbeeld, en deze grens kan het niet opschieten. Nee. Want ik krijg van Duitsland tot België, daar heb ik een kwartier op. Ja. Nee, dan zou het in jouw geval misschien niet heel effectief zijn. Verzeker, dat zou ik niet buiten of ja. nou. Nou, we hebben een klein beetje slechte lijn, dus ik ga het afronden. Maar dankjewel wel voor het bellen. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. André, goeienacht. Hi, Astrid, goeienacht. Oh, hallo. Hoi, hoi. Ja, ik hoorde dat allemaal zo aan over dat vet eten en die belasting. Ja. Maar uh, hoe doe je dat dan met mensen die eigenlijk gewoon uh, heel lichtgewicht zijn? Moeten die ja, dan die ook krijgen, die belasting gaan betalen? Nee, die halen? krijgen korting. Oh, die krijgen korting? Ja. Oh, nou, dan, dan, dan heb ik maffel. En, uh, <laughs> en die krijgen snacksubsidie. Ah, ja, want ik vond het wel interessant wat je ook zei over die premies die dan omhoog gaan. Maar het raar is natuurlijk, ik dat zou dan ook inhouden dat iemand die dus ongezond eet een verlaging zou krijgen in zijn pensioenpremie bijvoorbeeld, want die gaat toch eerder dood. Ja. Nou. Bedoel. Zo zou het ook kunnen zien. Hè. Je kan, het is alleen maar natuurlijk van erbij, maar dan denk ik als iemand kiest om ongezond te leven en dus al die hogere ziektekostenpremies moet betalen, ja. Maar ja, dan mag hij wel een lagere pensioenpremie betalen. Daar gaat hij minder lang van genieten dan ja. al die mensen die zo super gezond leven. Ja, daar zit ook wel weer wat in. <lacht> eh, dus ik vind in ieder geval geen belasting op, op, op, op vet eten. Ik bedoel, als je een oh. roker, dan denk ik van ja, dat doet die roker zelf. Ja. Dus diegene die rookt, betaalt die belasting. En iemand die niet rookt, betaalt die belasting niet. Dus, ja. dus ja, dan denk ik van, waarom moet ik die, uh, ik weeg maar 60 kilo, ja. waarom uh, moet ik belasting gaan betalen op vet eten, terwijl het misschien voor mij juist goed is om uh, regelmatig vet te eten. Ja, vraag me af hoor, volgens mij is het, is het voor niemand goed. Dat weet ik eigenlijk niet, als je te mager bent, of het dan goed voor je is. Nou ja, ik eet alles wat ik, wat ik maar wil en ik voel me er prima bij. Nou, gelukkig. Ja, ja maar ben, ja, ben je dan ja, niet, ja, een, ook blij om. Ben je niet een heel mager scherminkel dan? Nou, ik zeg altijd wel dat als je voor een brood tegen haar gooit, krijg je sneeën terug. <laughs> hey, dus ik ben inderdaad uh, uh, uh, de, de, de, de, de, uit de flank, Ja, maar ja, dat ben ik heel mijn leven lang al geweest. Nou ja, Ik had toevallig in de allereerste aflevering van Nachtzuster, belde de meneer, die, die zei dat het een typische mannenkwaal was. Dat je je schaamde omdat je te dunne benen had. Oh, nou, dat is het rare, mijn benen zijn, zijn ook het enige wat ook een beetje gerf is, zeg ik altijd maar, en de rest is gewoon mager. Ja, als je helemaal mager bent, dan maakt het niet zoveel uit, andersom is het raarder. Als je niet heel, niet heel mager bent, maar wel magere benen hebt. Ja, dat is ook wel weer zo, dat ja. klopt, dat staat een beetje vreemd. Ja. He, dat, maar, je... maar, maar ja, dat, dat, ik, heb, ik, ik heb zelf dat dus een gegeven moment gewoon de weegschaal weggehoord, omdat iedereen altijd zei van, maar je bent wel mager en, en, en ben je wel gezond en noem maar op. En dan ging ik een keer extra naar de dokter, ja, helemaal niks mis mee. En, en op een gegeven moment denk ik, nou, ik weeg mij gewoon niet meer, je krijgt er bijna een trauma van dat je, dat je te licht bent. Ja. ja dus, dus ja, dat... Uh, en dat hielp. Dus, dat, nou, ja, inderdaad, ik maak mij nu niet meer druk om mijn gewicht, wat een ander er ook van zegt. Ik bedoel, uh, alleen wat ik dan zelf wat het wel heel stom vind is altijd, dat als er bijvoorbeeld uh, uh, een vrouw naast me staat die ongeveer hetzelfde weegt... Dan, uh, hè, ...en hetzelfde postuur heeft, dan is het oh, wat mooi slank en dan, dan is het allemaal geweldig. Yeah. En tegen yeah. mij zeggen ze dan dat je dan wel een magers gaat winkelen. En dan denk je van ja, waarom gelden je al voor vrouwen andere regels als voor mannen? Ja, nee, dat is waar. Nee, je hebt gelijk. Nou, geniet er lekker en... van dat je kan eten wat je wil, joh. Nou, dat ga, ik ook, zeker doen. ga ja. ik ook zeker doen. Zonder belasting. Ik is in geen, uh, geen tax op, uh, op vet eten. Want ik, uh, ik, ik snoep er graag van. Oké, okay. nee, dan uh, schrijf ik dat even op... dat jij er niet op zit te wachten. Dankjewel. fijn uit uitzending. Hetzelfde, hoi. Jo, doei. Doeg. En um, nou, kun je natuurlijk blijven bellen... met, uh, met antwoorden over het uh, vet eten. Maar volgens mij uh, was dit hem wel. En dit is een mooie variatie op Michael Jackson. Weird Al Jankovic heet de uitvoerende. En het liedje heet Eat It. Lights. Alright. It. Don't you make me repeat it. Ja, een, een meester in het maken van persiflages en vreemde versies um, is deze Weird Al Jankovic. En dat deed hij dus ook met be dit. Daar maakte hij dit van. Um, uh, Goals? Hallo? Hallo met wie? Ja, maar Goal Go Ja, golf. Gols. Ja, klopt ja. Ja, soms dan hoor je een naam die je nog nooit gehoord hebt, en dan denk je: verstaak ik je nou verkeerd? Maar Gos! Nee, ja, helemaal goed. Oké, okay, wat kan ik voor je doen, gals? Nou, ik had eigenlijk een vraagje over uh, hondenbelasting. Ja. Uh, in, per 1 januari volgend jaar moeten alle honden gechipt zijn. Hm. En uh, aan de hand van de chip kunnen ze ook de eigenaar uh, achterhalen dan. En dan wordt die automatisch geregistreerd, en dan betaal je bij de gemeente betaal je hondenbelasting. Ja. Nu hoor ik ook een onderlandse verhaal, dat uh, de katten ook uh, gechipt gaan worden waarschijnlijk. Oh jee. Ja, dat is de aloude vraag dan weer hè. Ja. Gaan de katten, uh, eigenaren dan ook belasting betalen? <laughs> ik heb daar wel eens een discussie over gehad met de wethouder in het dorp. Ja. ja. Ja, hij zegt dat is een beetje flauw. Hij zegt, nou ja, ik zeg nou ja, ga je dan ook kattenbelasting betalen of ga je de vogeltjes in de verrière ook tellen of zo? Ik moet voor mijn honden wel betalen. En we hebben ook nog een hamster. Ja, hamsters heb je ook nog. Ja, kaavjas, doe maar op hè. Ja, dan krijg je de hamsterbelasting. Ja, de hamsterbelasting. Hamstertax. Ja. <laughs> Hamstertax. <laughs> <laughs> nee, ja, het is misschien een, een, een, een. Ja, als je dat zo in, in het algemeen gaat vragen. Dus, ja, dat is een flauwe vraag. Maar ik bedoel, ja. Kijk, je bent uh, ben een hondeigenaar. Je gaat ervoor betalen. Je moet ze uitlaten op plaats uh, die aangegeven staan door de gemeente. Wordt het ergens anders gedaan? Dan hoort je al gauw met, uh, met de nek aangekeken. We kijk nou eens. Ja. ja, als je op diverse speeltuinen gaat kijken, van, van die kinderen en zo. In zandbakken, noem maar op, ja, daar liggen ook katten uitwerpselen. Nou, dat vind ik eigenlijk net zo vies. Ja, dat is ook net zo vies. Dat vind ik ook. Maar, ik moet zeggen dat ik va minder vaak uh, bij ons op de stoep een uh, kattendrol vind dan een honddrol. En ja, dat is misschien wel zo. Maar ik bedoel, als je dat toch uh, in, op zoek soort plaatsen... ...toch geconfronteerd wordt met kattenuitwerpselen. Dat vind ik er ook niet echt lekker. Maar is je vraag, nu krijgen we kattenbelasting? Ja, precies, ja. Krijgen we dan in de toekomst ook kattenbelasting? Want dan of... zal waarschijnlijk het aantal poes... in de straat ook wel verminderen, denk ik. Of is je vraag eigenlijk... ...waarom is er geen kattenbelasting... ...als er wel hondenbelasting komt? Ja, precies, ja. En vind je, de, vind je eigenlijk dat het moet? Ja, ik vind eigenlijk van wel... Maar dan eigenlijk dus ook de hamster -taks. Nou, dat gaat misschien een beetje te ver. Oké. Okay. Want jij hebt je hamster niet buiten lopen, denk ik. Maar een, een, een katten -eigenaar, ja. Ik, ik, ik ken wel uh, mensen die hebben twee of drie katten. Maar die lopen gewoon 24 uur per dag buiten. En als jij je hond uitlaat, dan moet het aangelijnd. En je mag ze alleen daar laten poepen, als, uh, wat aangegeven staat door de gemeente en zo. En... Ja, terwijl dat die katten overal naar heen en weer lopen en overal eigenlijk de behoefte doen. Maar als je eigenlijk... je kat dan binnenhoudt? Nou, ik denk dat een kat heel moeilijk binnen te houden is. Nou ja, er zijn zat katten die gewoon binnen blijven. Ja, misschien wel. En die hebben daar speciale kattenbak, nou dat is oké. Okay. Ja. Dus als je je kat binnenhoudt, hoef je geen kattentax te betalen? Ja, lijkt mij wel. Als die oh. ook een chip is, moet je ook betalen natuurlijk. Maar mm. dat, is, dat is eigenlijk de vraag van, uh, ja... Een honden eigenaar betaalt de hondenbelasting. Ja, gaan de katten-eigenaar in de toekomst misschien ook eh, kattenbelasting betalen? Ja, nou, is een voor zich sprekende vraag. Ik ga hem stellen en eens kijken of hij nog beantwoord kan worden. Oké, okay, dankjewel. Jij ja, bedankt voor je vraag. Tot de volgende keer, hè? Ja, oké, okay, bedankt. Hoi. Hoi. Kasper? Ja, goedenavond met Kasper. Goedenacht eigenlijk. Goedenacht. Goedemorgen al, hè? Ja, wat je wil. Eh... <laughs> uh... Het is een hoop, uh, hoop belasting uh, op de lijn vanavond. Ja. Uh, um, om maar eens een hele flauwe te maken. Als je een vette Bami gaat belasten... dan heb je daarmee automatisch een soort kattenbelasting. Maar dat is heel flauw. Um, ik, het gaat me nog heel even om dat, uh, dat, dat eten. Mm. He, die etensbelasting, die, die, die vettigheid en zo. Ja. Um, er zitten, volgens mij zitten de twee kanten aan. een politieke kant. En dat, nou ja, dat is al heel veel aan de orde geweest. Iedereen heeft er een mening over. Ja. Uh, daar kun je alle kanten mee op. Maar het is politiek, er is ook wel wat anders. En dat is dat de voedingsindustrie en de agrarische sector... gewoon heel machtig is in Nederland. Ja. En die hebben daar gewoon veel invloed op. Dus uh, ik denk dat dat een deel van het verhaal is. Maar er zit ook nog wel een, uh, een juridische kant aan. En dat is namelijk de vraag, hoe ga je dat doen? Ja, dan vroeg uh, ik me net af. Hoe ga je dat controleren en, uh, uh, en sancties nou, opleggen? En, uh... Precies. <laughs> nou, af, nog afgezien van sancties, maar als je nou eens, neem nou eens een patatje. Hè. Laten we nou zeggen dat je zegt: van, Nou, dat is hartstikke vet. Dat uh, willen we extra gaan belasten. Waar ga je dat nou op belasten? Ga je die patat belasten? Um, ga je de aardappel belasten? Kijk, je wil ook geen aardappelen belasten. Uh, je kunt ook zeggen: olijfolie is heel vet. Dan zou je dat ook moeten gaan belasten. Ehm. Um, dus dat is best heel moeilijk. Je zou de grondstoffen dus kunnen belasten... of je zou het gereed product moeten belasten. Een van de twee eigenlijk. Hè? Dus nee, je, je grondstoffen belast... belasten, dat kan niet. Want uh, dan kunnen uh, dingen die hartstikke gezond zijn als, uh, als basis... Die, als je die op een bepaalde manier behandeld wordt. Dus pas ongezond. Precies. Dat, dus dat is het punt, niet. want je kunt, je kunt niet zeggen van ik ga aardappelen belasten extra... omdat je daar nou een ook patat van kunt maken. Dat, nee, dat gaat... want dan zijn er straks, uh, zijn er straks kindertjes met, uh, met scheurbuik... omdat ze geen aardappelen meer krijgen omdat de uh, belasting opgeheven is. Heft, Precies, heeft, dat, heeft, dat, dat, hoogt, gaat, dat gaat dus inderdaad niet. Nee. En dan zou je moeten zeggen het gereed product, ja dat kun je ook doen. Maar dan moet je dus voor ieder product moet je in de wet opnemen en dat, dat mag eigenlijk ook niet, want je moet, hè, een wet moet altijd generiek zijn, dus dat moet gaan over uh, een, een categorie. Je mag niet zeggen van dit belasten we wel en dat belasten we niet. Dus, oh. ja, dan, maar dan zou je lijsten moeten gaan maken en dat, dat is praktisch ingewikkeld en ten tweede, ja, dat, dat gaat voor de rechter ook geen stand houden. Als je zegt van uh, een frikandel mag ik wel, belast je wel en een gehaktbal niet, ik noem maar wat. Yeah. Dat gaat niet. Dus je moet er een algemene regel voor maken. En dat is gewoon heel moeilijk. Want je kunt ook niet zeggen van zoveel calorieën mag wel. Uh, want dan, ja, dat, dat gaat gewoon ook niet. En in Amerika bijvoorbeeld, dat is wel een grappig voorbeeld. Daar hebben ze dit probleem met schoolmaaltijden. Daar proberen ze uh, gezonde schoolmaaltijden in te voeren. Yeah. Maar daar is het bijvoorbeeld zo dat uh, tomatenketchup onder groente valt. Yeah. <laughs> Dat is, hè, maar dat, dat soort dingen krijg je dan. Er, er zijn altijd wel weer wegen te verzinnen om er uit te komen. Dus om kort te gaan, het is volgens mij is het met name een, een, een politiek probleem... in de zin van, nou ja, goed, dat er gewoon heel veel belangen achter zitten. Maar het is ook heel erg lastig uh, om het... Uh... Het is toch wat anders dan nicotine bijvoorbeeld. Je kunt zeggen van, nicotine is ongezond. Nou, dat, dat, dat is ook echt zo. En dan kun je gewoon zeggen, alle producten waar nicotine in zit belasten we. Ja. Dat is ook zo. ja. Maar je kunt niet zeggen alle producten waar vet in zit belasten we. Nee, dat kan niet. Tenminste, niet je als je doel vet... is om gezondheid te voorkomen. Ja, ja precies. Dat, dus de, ik denk dat het gewoon uh, politiek en praktisch is. En dat, we daardoor, ja, dat het daardoor gewoon heel lastig, uh, heel lastig wordt. Ja. Nou ja, wees blij. Als kwam dat er ja, ook en... nog weer bij. Ja, nou dat, dat, dat is ook zo. En, uh... Nou ja, goed. In ieder geval, uh, ik, ik denk dat dat gewoon de hoofdredenen zijn... waarom dat uh, niet belast is en waarom ik ook denk trouwens... dat dat ook nog niet zo snel gaat gebeuren ook. Want, uh, eh, wat is gewoon moeilijk. Wat is het laatste ongezonde dat jij gegeten hebt? Het laatste ongezonde? Nou, dat was uh, vanavond. Ik heb een heerlijke chocoladetaart gemaakt. ik gemaakt. Oh, nom, nom, nom, nom, nom, nom, En die was wel heel erg lekker, maar erg ongezond. Maar heb je zelf gemaakt... Ja, die heb ik zelf gemaakt. Dat is minder ongezond dan met alle ene nummertjes uit de supermarkt? Ja, dat, dat, dat, Denk dat klopt ik. inderdaad. Ben maar ik ook niet het, eens zeker. Maar het blijft het hoor. Ja, was wel lekker. Ja, het heerlijk. <laughs> ik heb ervan genoten en dat, uh, dat is ook wat waard, toch? Maar heb je nou in je eentje van die chocoladetaart zitten eten vanavond? Nee, ik, ik werk in een, uh, als vrijwilliger in een hospice voor terminaal zieken. Oh. En dan werk ik als, uh, als kok. En... Uh, de mensen hadden zin in een, in een heerlijke chocoladetaart. En dan dat maak je chocoladetaart natuurlijk. Ja, dat lijkt me ja, ook in zo'n situatie. En daar heb ik zelf ook een hapje van meegegeten. Dus nou. dat was, uh, nou, daar was iedereen heel tevreden over. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dan is het hier van harte gegund. Dankjewel voor je uitleg nog even. Graag gedaan een en goede... een fijne nacht. Ja. Doeg. Dag, goede vrijdag. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen voor vragen of uh, antwoorden... dus op de vragen die nog openstaan. Bijvoorbeeld over dat vlaggetje op het T-shirt van het Nederlands elftal. Wie heeft dat bedacht? 0800-1121.